7 uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. Ombudsman onderzoekt medische zorg asielzoekers. 2012 was dramatisch voor elektronica zaken. En bezuinigingen treffen buurthuizen. De nationale ombudsman Brenning Meijer heeft een onderzoek ingesteld naar de medische zorg die asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen. Brenning Meijer kreeg klachten van artsen over het tentenkamp in Ter Apel.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 Elektronica-winkels hebben een dramatisch jaar gehad. In vergelijking met 2011 zakte de omzet met 15 naar 1,7 miljard euro. Dat heeft marktonderzoeker GFK berekend. De belangrijkste oorzaken van de omzetdaling zijn het lage consumentenvertrouwen... en de verzadiging van de televisiemarkt. Volgens GFK moeten vernieuwingen zoals ultra hd televisies met een nog scherper beeld dit jaar tot enig herstel leiden.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 Advocaat Bram Moskowicz krijgt vandaag een laatste kans om zijn carrière als advocaat te redden en zijn wajement terug te draaien. De hoogste tuchtrechter voor advocaten behandelt het hoge beroep in zijn zaak en doet over zes weken uitspraak. Moskowicz hoopt dat hij er met een tijdelijke schorsing vanaf komt. Eind vorig jaar werd hij gevailleerd omdat hij zich niet aan de gedragsregels hield en de belangen van cliënten verwaarloosde. Tsunami stelselmatig grote sommen geld in ontvangst zonder dat te melden en had hij zijn jaarrekeningen niet opgestuurd. De leider van het onderzoek tegen de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is zelf verdachte in een zaak. Hij moet voor de rechter komen omdat hij een paar jaar geleden stom dronken op een busje zou hebben geschoten. De onderzoeksleider werd gisteren stevig ondervraagd door de advocaten van Pistorius. Die vinden dat er fouten zijn gemaakt in het politieonderzoek naar de dood van de vriendin van Pistorius. Vandaag is de derde dag op rij van de behandeling van het verzoek van Pistorius om op borgtocht te worden vrijgelaten. Gasten van een hotel in Los Angeles hebben water gedronken en hun tanden gepoetst... met water uit een tank waarin zeker twee weken lang een lijk heeft gelegen. Het lijk lag in een grote watertank op het dak van het hotel... en werd gevonden door een onderhoudsmedewerker... die onderzocht waardoor de waterdruk zo laag was. Het lichaam is vrijwel zeker dat van een vrouw die eind januari in het hotel was... haar ouders gaven haar begin deze maand als vermist op. Een Britse gast van het hotel zei dat het water vreemd had gesmaakt... maar dat ze dacht dat dat kennelijk de smaak van Amerikaans leidingwater was. In Argentinië heeft een automobilist bijna 18 kilometer... met een dode fietser op zijn motorkap rondgereden. De bestuurder van 28 had volgens Argentijnse media te veel gedronken. De man reed de fietser ochtends aan in de buurt van Buenos Aires. Pas toen de dronken bestuurder bijna 18 kilometer verderop... bij een tolpoortje stopte, werd hij aangehouden.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 De problemen begonnen vorige zomer na de dood van de leidster van de groep en haar baby. Er ontstonden twee kampen, werd volgens een woordvoerder luid getrompetterd en in staarten gebeten. De vier lastigste olifanten krijgen nu een eigen verblijf in Duitsland. In de achtste finales van de Champions League heeft AC Milan een verrassende thuiszegen geboekt op Barcelona. Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Galatasaray tegen Schalke 04 eindigde in gelijkspel, daar werd het 1-1. Het weer nog vandaag geregeld zon. Een kleine kans op lichte sneeuw, vooral in het noorden en oosten. En het wordt tussen de 0 en 2 graden. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Morgen verandert er weinig. In het weekend neemt de bewolking toe en wordt de kans op sneeuw groter. Ja, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf goed gevonden wordt op Google. Maar hoe ik dat het beste kan aanpakken? Uw bedrijf online beter vindbaar maken? TTG regelt het graag voor u.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 Lara Rinsen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Als u uw aflossingsvrije hypotheek nog om wilt zetten... dan moet u zich haasten. U heeft nog een week. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Ja, ik denk misschien, wat is dat? Nou, spanning was om te snijden. Er werd zelfs in staarten gebeten. Maar er is een oplossing voor ruziënde olifanten in Dierenpark Emmen. Wat hoort u zo dadelijk? We gaan eerst naar Piraten. Ja, want gewapende bewaking van koopvaardijschepen tegen piraten... moet ook door particulieren gedaan kunnen worden. Dat concludeert instituut Klingendaal. Nu mag alleen de marine dat organiseren, maar die kan dat niet in haar eentje. En daarom hu huren rederijen nu ook al particuliere beveiligers in. Terwijl dat dus niet mag, dat is illegaal. Pauw die sprak met een van die particuliere beveiligers. Enerzijds vind ik dat het niet kan, omdat de Nederlandse regering het verbiedt. Maar we willen wel graag veilig door die high risk ergie heen... Dus dan zullen we naar een ander alternatief moeten gaan zoeken. Fred Visser is oud-marinier en sinds een jaar of zes... in verschillende functies betrokken bij de beveiliging van koopvaardijschepen. Het bedrijf waarin nu werkt doet het netjes volgens de regels. Dus geen bewapende beveiligers aan boord van Nederlandse schepen. Maar bij vorige werkgevers deed hij dingen die naar de letter van de wet illegaal zijn. En dat ging dan als volgt. Uh, dat is een beetje afhankelijk waar het schip heen vaart. Als het schip door het Suezkanaal heen gaat, dan kan... Het schip bijvoorbeeld uh, net voor de straat van uh, bab Mandeb, kan uh, bevoorraad worden met mensen. En wapens? Dat kan. Dat kan ook uh, dat ze daar de mensen laten komen en een stukje verder op een ander coördinaat uh, de wapens uh, aan boord halen. Hoe gaat dat dan? Nou ja, dan kan er een, een boot uh, zeg maar langs zij gevaren worden op een bepaald coördinaat en daar kunnen de wapens aan boord gehaald worden. En uh, dat zijn dan vaak, als het een Nederlands schip is, zijn het disposables die... Die worden aan boord gehaald, die zijn niet geregistreerd. Men vaart de route af. En voor de territoriale wateren in de haven van aankomst worden ze overboord gekieperd. en We zijn van de wapens af en we zetten vier mensen aan de wal en het is klaar. De rederij is uiteraard volledig op de hoogte. Ja, de rederij die weet tot in detail wat er aan boord kwam. Daarmee nam zo'n rederij wel een bepaald risico. Klopt. Maar als ze zonder beveiligers gaan, nemen ze ook een heel groot risico. Namelijk het risico dat je je schip of je lading kwijtraakt, dat je personeel wat overkomt of dat je miljoenen aan losgeld moet betalen. En trouwens, de kans dat je gepakt wordt is zo goed als denkbeeldig. Ja, ik weet niet hoe uh, streng uh, de controles uh, momenteel zijn daarin, maar als we over 30.000 schepen op jaarbasis uh, hebben, dan zou je bijna kunnen zeggen dat is uh, soms uh, zoeken naar een speld in de Hooiberg. Visser heeft in elk geval nooit meegemaakt dat een rederij werd betrapt. En zoals het toen ging, zo gaat het nu nog steeds. Afgelopen jaren, dat jaar ervoor, en het gebeurt nu nog. Visser heeft er volop aan meegedaan, maar heeft zich daar nooit schuldig over gevoeld. Je weet dat je het doet voor een goede zaak, waarin je eigen land het eigenlijk een beetje laat liggen. Het is een stukje Nederlands grondgebied wat je eigenlijk een gevaarlijk gebied instuurt. Zou die mensen een medaille moeten geven dat ze uh, de mensen de veiligheid willen bieden in, uh, op, uh, ja, op zo'n trip in een heel gevaarlijk gebied? Mm -hmm. Maar in, in dit geval wordt dat meer afgeschilderd van het zijn uh, uh, huursoldaten, het zijn uh, schietgragen, uh, cowboys en noem maar op. En denk je, ja, dat ligt toch wel een stukje genuanceerder, denk ik. Nederland is zo ongeveer het enige land waar het recht op het leveren van gewapende beveiliging is voorbehouden aan de overheid, aan defensie. Een maand geleden bijvoorbeeld is er in België een wet van kracht geworden... die de markt onder bepaalde voorwaarden openstelt voor commerciële partijen. We zijn ook al benaderd door uh, Duitsland. Uh, daar zijn ze ook bezig om het uh, in ieder geval vrij te geven en uh, het goed te organiseren. Nu Nederland dus nog, hoewel... Een compleet vrije markt, dat vindt Visser eigenlijk ook weer niet zo'n goed idee. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als de regering zegt van oké, okay, Nederlandse reders, Nederlandse vlaggenstaat, Nederlandse beveiligingsbedrijven. Rolpo sprak met Fred Visser. Nee, Fred Visser heet niet echt Fred Visser, hij wil liever, liever anoniem blijven omdat wat hij doet dus illegaal is. Particuliere beveiligers mogen niet aan boord zijn van die koopvaardijschepen. We praten erover door, onder andere met de Vereniging van Koopvaardijkapiteins. Dan naar de olifanten. Het dierenpark Emme heeft een oplossing voor de ruzie tussen twee groepen olifanten in het park. De vier eh, lastigste olifanten verhuizen namelijk naar een dierentuin in het Duitse Osnabrück. Aan de telefoon Wieberen Landman van Dierenpark Emme. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens hoe maakte die olifanten ruzie? Wat gebeurde er allemaal <tus> in het dierenpark? Uh, nou de, de situatie begon met het overlijden van de leidster van onze kudde. En. Uh,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 en toen viel de winter in, dus toen kon dat niet meer. Toen werd het s morgens de ene en smiddags de ander. En s'nachts staan ze dan wel bij elkaar op stal, maar dan zit er een barrière tussen. Okay. En dat zijn ook de momenten dat, je, ja, dat de dieren wel contact met elkaar kunnen hebben. Maar dan kun je ook wel zien dat, uh, dat er niet sprake is van verbroedering. Dus u heeft uw gemoederen niet weten be tot bedaren weten te brengen? Nee, nee. Nee. Ja, het is zou gebeuren. Daar ja. wild... kun je zelf ook niet zoveel aan doen, dat moeten ze toch echt zelf doen? Precies. En in het wild zouden ze dat oplossen door nou ja, elk in het deel van het oerwoud te gaan uh, verblijven. Nou ja, dat uh, hebben wij dan nu om de een oplossing uh, gedaan. Ja, want dat lijkt me ingrijpend. Nu gaat dus de helft naar het oerwoud in Osnabruc. Ja. En, en dan zit u nog met een halve kudde? Nou, het is nog steeds een mooie grote kudde van acht olifanten. Oh. Ja. Maar vindt u toch niet jammer? Het is jammer. Ja, de de oudste van de vier die weggaat, nou die was al sinds 1988 in Emmen. En de andere drie zijn in Emmen geboren. Dus wat dat betreft is het jammer dat je daar afscheid van moet nemen. Maar ja, dat is, uh, ja het, het hoort bij werken in de dierentuin. Er worden veel dieren geboren, maar niet alle dieren blijven ook mm. in de dierentuin. Het lijkt me een hele operatie om die beesten uh, te verhuizen naar Osnabrück. Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, in zoeken naar een dierentuin waar ze terecht konden. Ja, en dat wezen. heeft nogal vrij veel tijd gekost. Maar Osnabruik is nu gevonden. en uh, ja, Nu is het zo dat we onze olifanten gaan wennen aan het lopen in een transportkist. Want die olifanten die gaan in een transportkist op een vrachtauto. Uh, ze moeten dan natuurlijk nog wel vrijwillig die kist inlopen. Dus we gaan ze nu leren om dat te doen met lekkers achterin. Aha, kijk. En, op de, en als ze daar na een paar weken aan gewend zijn... Dan gaat het plotseling op de dag van transport de deur achter ze dicht... en worden ze op de vrachtauto getageld en naar Osnabrück vervoerd. En zo'n reis, is dat nog stressvol? Of? Wat dat ja, mij het transport is dat ook altijd. Maar ja, als ze dan weer in één keer gesetteld zijn, dan, dan keert de rust weer. Ja, dat hoopt u. Want ze gaan niet daar ook opnieuw ruzie maken? Of hm. zijn er geen olifanten hm. in Osnabruc? Nee, in Osnabrück hadden ze Afrikaanse olifanten. Ja. En daarvan zijn de, er twee inmiddels. Huis naar een Franse dierentuin. Uh -huh. En ze hebben nu nog één mannetje dat verhuist naar Calgary in, uh, in Canada. En daar hadden ze het verblijf nog niet klaar. Maar daar hebben ze weer een tijdelijke oplossing gevonden... ...om die onderweg in een andere dierentuin te stallen. Dus ze Zo. komen daar uh, met z'n vier in in een perk uh, voor hen alleen. Kijk eens. Een mooie oplossing, meneer Landman. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Ja. We dachten dat we meer tijd zouden hebben om aflossingsvrije hypotheken om te zetten. Tot 1 april namelijk. Maar mooi niet hoor. In de praktijk blijkt dat helemaal niet te kunnen. U hoort daar straks meer over. Na de verkeersinformatie bij de ANWB John Bakker. Met wel één file. John, de... John. Ja. Nou, <laughs> Moet je je niet veel gekker worden. Nee. <laughs> Op de A50 van Arnhem naar Os bij knoop het Ewijk een file van 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 15 minuten over zeven is het de salarismaatregelen bij Capgemini... die zeker 300 medewerkers treffen, moeten worden teruggedraaid. Je heeft er gisteren alles over kunnen horen in het Radio 1-journaal. Um, het is een mening van drie vakbonden... die gisteravond een informatiebijeenkomst hadden met mensen van Capgemini bedrijf wil bij de 300 medewerkers zo'n 20% korter op hun loon. De bonden gaan een open brief schrijven aan de directie... waarin ze vragen de maatregel terug te draaien... en in gesprek te gaan met de vakbonden. Kan ik u helpen? Ik kom voor de U zit straks in zaal 203. Langzaam tweede... druppelen de medewerkers van Kapgemini binnen hier in dit zalencentrum. De meesten willen niet praten, sommigen wel. Ik word waarschijnlijk getroffen. Ik heb... Uh afgelopen maandag eigenlijk een gesprek moeten hebben. Maar dat heb ik gecanceld. Waarom? Want ik wilde het graag opnemen. Ik heb ook... Er is ook niet gevraagd waarom ik het wilde opnemen. Okay. Het mocht gewoon niet. Nou, dan heb ik gezegd... nou, dan, dan ga ik niet ook op met het gesprek. En zo is het. Ik wil vanavond horen wat de banden... en wat mijn collega's al, uh, te vertellen hebben. En wat kan ik meenemen... en wat voor juridisch advies kan ik uh, inwinnen hierin. Bij de ingang worden ze naar de zaal verwezen. En zijn staan ook de bestuurders van de bonden te wachten. ze welkom te heten van FNV... CNV en hier uh, Handhra Haller. U bent uh, bestuurder bij uh, de Unie, vakbond. Ja. Wat heeft u de mensen te bieden vandaag? De nou, ik denk dat het goed is dat collega's onder elkaar... Uh, toch een soort binding hebben met elkaar. van Kunnen wij hier uh, invloed op uitoefenen op dit proces... via de bonden, via de ondernemingsraad? Kunnen we er wat kracht achter zetten? Maar vooral ook uh, goed geïnformeerd worden over wat hun positie nu is. Ook juridisch. Kunnen ze in het gesprek weigeren om in te gaan op een uh, loonkorting... Zo ja, wat zijn de consequenties daarvan? Uh, krijg ik een nieuwe baan? Uh, vind ik die leuk? Uh, ben ik daarvoor opgeleid? Uh, wat is het salaris van die nieuwe baan? Het is allemaal volslagen, onduidelijk. We zijn straks op de tweede... En dan na twee uur is de bijeenkomst voorbij. En dan komen daar alleen de drie bestuurders van de vakbonden naar beneden. Van CMV, FNV en vakbond de Unie. Maar ze hebben zelf ook gevraagd dat wij even als front naar voren gingen... om jullie te vertellen wat de uitkomsten zijn. En gaan ze zelf ook praten? Ja, natuurlijk gaan ze zelf praten. Oh, okay. Ze hebben met ons gepraat en ze praten met collega's... die ook vandaag niet aanwezig waren om het verhaal van vanavond zeg maar, te verbreden. En het verhaal is in ieder geval dat die 20% onacceptabel is. Aha. Die stelling is ingenomen. We spreken trouwens hier met Fred uh, Polhout ja. en Hand en Halle ja. van de Unie. En u bent... afzien die van CNV Dienstenbond. Er ligt dus een nieuwe eis op tafel. Moet ik dat zo zien? Er, ligt een, uh, er liggen meerdere uh, eisen, misschien het uh, slechte woord, maar we gaan zorgen dat Capgemini te horen krijgt wat deze mensen te zeggen hebben... wat deze mensen willen en hoe onredelijk ze op dit moment behandeld worden... en in hun hoek ze gedrukt zijn. En hoe en... gaat dat gebeuren? Nou, dan gaat in ieder geval een open brief uh, verstuurd worden. En die gaat binnen een aantal dagen verzonden worden aan de, de bestuursvoorzitter... waarin we dit soort uh, bezwaren kenbaar maken. En zo niet? En zo niet, dan gaan we verdere acties uh, voorbereiden met de werknemers. We gaan het proces weer op zijn kop zetten. We gaan eerst met elkaar praten over... en we zeggen eerst van we stoppen, we stoppen hiermee, want dit accepteren we niet. 20% of zelfs 15%, onacceptabel. En dan gaan we verder praten. Nou, eerst de bestuurders dus en dan komt de hele meute naar buiten. Goeiedag, hoe was de bijeenkomst? Ja, we hebben afgesproken geen commentaar te geven. Dus... Met wie heeft u dat afgesproken? Met de vakbonden. Gaat u wat zeggen? Nee, dank u. Wie gaat er wat zeggen? Dag meneer, hoe was het? Uh, niet leuk, hè. Had en... dat nog ooit goedkomen? Uh, ik, ik denk aan mijn kant niet. Nee. En dat betekent dan? Uh, dat kunt u zelf invullen. Een arbeidsconflict. Oké, okay, dank u wel. Goeiedag, hoe was het? Goeiedag, geen commentaar, dank u wel. Fijne avond nog. Jullie ook. Sterkte. Dank je. Zijn jullie bang ook om te praten, misschien? Bang dat dat tegen je werkt misschien? Uh, nee, dat niet, maar nee? ik heb niks te zeggen. Okay. Is er een soort actiebereidheid hoor. Ik proef ervan wel iets, ja. ja. En gaat er dat van komen? Er, gaan, er gaat wel wat van gehoord worden. Want er gaat nu een open brief komen, bijvoorbeeld. Nou, dat ja. ze gehoord hebben. Ja. En, ja, ik ook. Even Goedendag, hoe was het? Hallo. Sterkt allemaal. Wil er iemand uh, toch iets zeggen? Nee. Eigenlijk wilde. Bijna niemand iets zeggen. Morgen of anders begin volgende week dus de open brief aan de directie van Capgemini Wordt vervolgd, ook in het Radio 1 journaal. Tien voor wacht. De tijd begint te dringen voor wie zijn aflossingsvrije hypotheek nog wil omzetten in een spaarhypotheek. Formeel kan dat tot 1 april, maar hypotheekverstrekkers hebben tijd nodig om alle aanvragen te verwerken. Dus in de praktijk is er misschien nog maar één of twee weken om een aanvraag in te dienen. Economie-redacteur Gertjan Dennekamp volgt de hypotheekmarkt. Gertjan, de regeling zou in december al afgelopen zijn. Uh, is verlengd tot 1 april om mensen meer tijd te geven. Maar die tijd is dus nog weer korter dan we dachten. Ja, het is wel een beetje afhankelijk van de aanbieder. Maar er zijn loketten die volgende week al dichtgaan. Of de week erop dichtgaan. Uh, bijvoorbeeld ING, daar moet het eerste verzoek voor 8 maart binnen zijn. En Delta Lloyd die behandelt alleen maar aanvragen die zijn ingediend voor 1 maart. Nou ja, zo verschilt het dus een beetje per aanbieder... maar het betekent wel dat mensen niet tot 1 april moeten wachten. Mm, toch begrijp ik dat niet, Geert-Jan, want het mag tot 1 april, maar het kan niet. Nee, eh, banken eh, hebben eigenlijk de tijd nodig om alles af te handelen. Er zijn veel eh, aanvragen. En die extra weken die zijn gewoon nodig om eh, ja, je aanvraag te verwerken. En als je die op eh, 30 maart doet, ja, dat is inderdaad voor 1 april. Maar dan heeft de bank dus geen tijd meer om eh, de behandeling eh, eh, uit te voeren. En dan heb je dus niet eh, de mogelijkheid om je hypotheek om te zetten. Leg nog even uit, want de hypotheekmarkt is zeer ingewikkeld geworden de laatste tijd. Voor wie is deze mogelijkheid? Wie kan er gebruik van maken? gert Jan. Ik ja, heb nou, niet het is het het een did. groep huiseigenaren... Hey. Ah, Daar ben je toch weer. Geet Jan nu viel even ja, we weg. Kijken. verbinding was even rustig. Het ja. was even weg. Uh, het is een groep huiseigenaren die nu een. Ja. Het is een groep huiseigenaren die nu een aflossingsvrije hypotheek hebben. Uh, die sparen niet voor hun hypotheek, die betalen alleen maar de rente en die hebben deze groep, deze specifieke groep... die kunnen de hypotheek nu nog omzetten naar een spaarhypotheek. Nou, of dat verstandig is, dat ligt helemaal aan je eigen situatie. Daarover moet je je laten informeren. Dat hadden mensen al kunnen doen, daar hebben ze nog een klein beetje de tijd voor. Maar als ze dat willen doen, dan hebben ze dus nog heel weinig tijd... om dat inderdaad uh, te laten omzetten. Is er een kans dat de termijn alsnog verlengd wordt, denk je? Nou, die kans is niet zo groot, hè, want de regeling liep al af eind vorig jaar... Toen zeiden al heel veel mensen, daardoor komen we in de knel. Ook toen had de banken al meer tijd nodig om al die aanvragen te verwerken. Dus in feite liep die termijn niet af op 1 januari, maar al uh, uh, op 1 december. Nou, toen heeft de minister daarna geluisterd en gezegd... oké, okay, dan verleng ik die periode tot 1 april. Nou, dat gaf die mensen uh, nog extra maanden tijd om die uh, aanvraag te doen... en de banken om die aanvraag te verwerken. Nou ja, als mensen dan nog weer hebben gewacht tot het einde van de regeling om opnieuw die aanvraag te doen. Ja dan komen ze in de knel, maar ik denk niet. En eigenlijk zijn er ook uh, uh, de, de banken verwachten dat niet. En ook de, uh, de belangenorganisaties verwachten dat niet. Dat de regeling opnieuw verlengd zal worden. Die loopt nog tot 1 april. Banken kunnen tot die datum uh, de hypotheek inderdaad omzetten. Maar ja, die aanvraag ja, dat loopt eigenlijk de komende dagen, uh, weken af voor de meeste mensen. Dus als je het nog wil doen, moet je zeker niet wachten tot uh, 1 april. En, gert jan dan is er ook nog het woonakkoord. Zo'n twee weken geleden gesloten. Het is een versoepeling van de regels voor nieuwe hypotheken. Maar dat betekent wel dat er nieuwe producten moeten ontstaan, moeten worden gecreëerd. Kunnen die al worden afgesloten? Ja, er de, de, de komen nieuwe hypotheken. Die zijn er niet alleen voor starters, want iedereen met een nieuwe hypotheek moet die hypotheek in de toekomst volledig gaan aflossen. Nou, het gevolg daarvan is dat de maandlasten omhoog gaan en dat is vooral voor starters heel lastig. En daarom is er een nieuwe regeling bedacht waarbij starters een speciale lening kunnen afsluiten... waarmee ze die maandlasten in het begin omlaag kunnen brengen. Nou, we hebben nu op nos.nl een rekenhulp gezet waarmee je kunt uitrekenen wat die nieuwe regels voor jou betekenen. Nou, ik heb dat net ingevuld, 160.000 euro. Dat is een mooi bedrag voor een uh, starter dan blijkt dat die nieuwe regeling zo'n 45.000 euro duurder is dan het alternatief. Nou, Dat hebben de banken ook berekend. En die zitten weliswaar nog te wachten op de uitwerking van de ministers... maar die hebben daar toch wel hun bedenkingen bij. Want die vinden het product duur en ingewikkeld. En het is dus de vraag of mensen daar echt mee geholpen zijn. Dus het product is er nog niet. Dus als mensen nu naar de bank lopen, dan krijgen ze het nog niet. Mensen zitten te wachten op de uitwerking, maar... Er is ook wel heel veel twijfel in de sector... of dit nou het juiste antwoord is op de vraag van de starters. gert -Jan Dennekamp over de problemen op het ogenblik met hypotheken. Nu kunt u meer over lezen op onze site. U kunt dan ook zelf berekenen wat het misschien u zou gaan kosten. NOS.nl, we praten erover door na acht uur met de vereniging Eigen Huis. Het is zes minuten voor half acht. Eens even kijken hoe het staat met de leegte van Meino Remmers. Nou ja, van Meino Remmers van het uh, kantoor aan de Willem-Ruislaan in Rotterdam... waar vroeger de sociale dienst in zat. Het is een enorm gebouw uit de jaren zestig. Ja, wat moet je ermee, hè? Ja, dat is een hele goede vraag. Jullie liepen er doorheen, aantal... Maanden geleden? Nou, nu ongeveer anderhalf jaar geleden of ja, twee jaar geleden eigenlijk. Ja? Mag je twee keer gaan kijken en dan uh, moet je toch een keertje beslissen van doen we het of doen we het niet? En hoe gaat dat dan? Jullie gaan terug naar kantoor en dan bedenken van nemen we het? Ja, kruipen bij elkaar, gaan we allemaal gekke dingen roepen, verzinnen wat we ermee kunnen, ja. uh, partijen bij elkaar zoeken. Ja, dan moet toch een keertje iemand op een knop drukken natuurlijk om te zeggen van we doen het. Wacht, we moeten lopen in het schijnsel van zaklantaarnen. We hebben al over allerlei vloeren zijn we gelopen. Wacht hier zitten. Een deurtje. Kijk, hier weer zo'n... Ja. Als ik alleen al kijk naar hoeveel tapijttegels... kilo tapijttegel en tussenwandjes en deuren eruit komt... dat kost een gigantisch bedrag om dit kantoor weer enigszins een nieuwe bestemming te geven. Ja, het kost sowieso al een paar ton aan sloopkosten om alles eruit te halen. En dan is het daarnaast natuurlijk een enorme investering om er echt weer iets moois van te maken. Ja. Vincent van Vaalen is dit. Hij is van aannemer en projectontwikkelaar en bouwbedrijf van Om en de Grote. Die hier al een groot spandoek hebben opgehangen. Er staat zo heel wat ruimte leeg. 16% van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Terwijl er tot, ja, tot voor de crisis nog flink werd doorgebouwd. Uh, en, en dit kom je dus heel veel tegen in Rotterdam. Ja, dit kom je heel erg veel tegen. Dit leent zich wel heel erg goed omdat het op een mooie locatie staat. En, ja. en de constructie van het pand is gewoon heel erg goed. Maar kom je ook wel, want als je in die buitengebieden komt, wat moet je er dan mee? Ja, dat weten we soms ook niet. Soms, Slopen? Ja, sloopnieuwbouw is soms inderdaad wel de beste optie. Want het transformeren kost dan soms ook meer dan het helemaal opnieuw opbouwen. Ja, ja. ja hier ook weer. Dus voormalig sociale dienst. De loketten zitten er nog in. We hebben een hele doos met, uh, met sleutels gevonden al. Er zit ook nog een kluis in. Boven zat het bedrijfsrestaurant. Daar wordt nu asbest onderzoekt. Dat heb je ook nog natuurlijk, hè? Ja, dat blijft altijd de, de meest spannende inderdaad in een bestaand pand. Hoeveel asbest zit erin? En ja. wat gaat dat inderdaad Urije kosten? U zijn zelfs plekken tegenkomen drie systeemplafonds boven elkaar zaten. Ja, ze zijn in de loop der jaren flink door blijven timmeren hier in het gebouw. Dat, <lacht> dat klopt absoluut, ja. ja. Dit is debiteuren, krediteuren per strekkende meter. Ja, we hebben ook een mooie prikklok net nog gezien ja. uh, uit, uh, uit de oud-tijd. Ja. So. Um, is, is, is het moeilijk om dit soort panden te herontwikkelen? Als ik het zo wil, wel dus eigenlijk. Het is een enorme gok. Het is, blijft altijd een enorme gok, maar je moet er inderdaad in geloven. Het is ook niet echt van... Het is van alle tijden natuurlijk, hè, transformatie. We doen het ook als, als bedrijf geloof ik al ongeveer twintig jaar. Dus we weten dus wel waar we aan beginnen. Alleen de manier waarop we het nu doen... dat we het zelf ook aankopen en vervolgens ook zelf gaan transformeren... dat is wel een beetje van deze tijd. Ja. En het komt eigenlijk op dat heel veel corporaties en heel veel andere partijen... die er vroeger zomaar instapten, die kunnen niets meer of die willen niets meer op dit moment... We gaan weer terug richting de lift. Er is er nog eentje die het doet en daar zijn we al ingeweest. Mocht het misgaan, kunnen we rechtstreeks de brand weer oproepen dat we vastzitten. Ja, hiernaast, en dat gaat vandaag in Amsterdam ook gebeuren... hiernaast hebben ze een student hotel, studentenhotel. Uh, tegenwoordig zie je ook dat in van die uh, oude grote kantoorpanden... heel veel jonge ondernemers zitten, startende bedrijfjes, internetbedrijfjes. Dat soort dingen, dat zoeken jullie? Dat zoeken we ook, dat zoeken we ook. Ja, het had ook een mogelijkheid geweest in dit gebouw om dat hier bij elkaar te stoppen. Ja, midden in de stad eigenlijk. Um, we gaan straks eens even naar het studentenhotel. Ik druk op het knopje van de lift. Hij komt nog van rempel. Eén lift doet het nog. Ja, absoluut. Ja. Wanneer gaan jullie dit echt helemaal ontwikkelen? We willen eigenlijk, uh, eind van dit jaar, willen we echt met de bouw gaan beginnen. Ja, want als je niks doet, dus liggen hier allemaal op blikjes bier op de grond en andere spullen. Ja, ja, dan verpaupert het meteen, hè? Het wordt alleen maar slechter. Het ja. wordt, wordt per maand wordt het slechter. We hebben nu wel partijdelijk wat ondernemers in, in zitten. Die, uh... De lift doet het, gelukkig. Ja, ja. We gaan eens kijken bij het studentenhotel hier om de hoek. Dat zit er weer spik en span uit. Een kantoorgebouw, een nieuwe bestemming geven. Er staan nog vele vierkante kilometers leeg, ook in Rotterdam.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 Ombudsman onderzoekt gebrekkige zorg voor asielzoekers en lijk in watertank van een hotel in Los Angeles. Goedemorgen, het is half acht, ik ben Dorot Meegens. De nationale ombudsman Brenning Meijer stelt een onderzoek in naar de medische zorg die asielzoekers krijgen en mensen die uitgeprocedeerd zijn. Brennick Meijer kreeg klachten van artsen over het tentenkamp in Ter Apel. Ze zagen daar honderden mensen met verschillende aandoeningen, maar geen van de patiënten werd behandeld. De artsen vonden het schokkend dat de asielzoekers zo lang geen medische zorg hadden gekregen, terwijl ze in asielcentra of penitentiaire inrichtingen verbleven. 2012 was een slecht jaar voor de elektronica winkels. In vergelijking met 2011 zakte de omzet met 15 procent naar 1,7 miljard. Door verzadiging van de tv-markt. En ook hebben mensen gewoon minder uitgegeven. Maar volgens marktonderzoek en GFK zijn er ook lichtpuntjes. Door de stijging van de verkoop van smartphone en tablets... Eh, zijn met name dockingstations waarin je die producten kan zetten heel populair. Daarnaast zien we ook dat er veel ontwikkeling is op het gebied van streaming audio. En dat doe je met veel nieuwe technologieën zoals wifi en Bluetooth. En dat uh, ja, is echt een ontwikkeling die we ook in 2013 uh, veel terug zullen vinden. En misschien dat Sony kan helpen. De elektronica gigant heeft in New York de mogelijkheden van de nieuwe Playstation onthuld. De nieuwe spelcomputer zelf werd niet getoond. Mogelijk probeert Sony een blamage als bij de presentatie van de Playstation 3 te voorkomen. Toen bleek de uiteindelijke versie een stuk groter te zijn dan tijdens de presentatie. Volgens Jesse Moerkerk van de entertainmentwebsite IGN is de nieuwste Playstation een stap vooruit. Het is allemaal sneller en mooier, maar vooral de, de nieuwe controller die steekt eruit. Er zit een touchscreen op en uh, de, de welbekende share button inmiddels waardoor je, eigenlijk je je spelcomputer direct aan alle sociale media kan, kan koppelen. Veel buurthuizen lijken hun langste tijd gehad te hebben. Ze gaan dicht vanwege bezuinigingen bij de gemeente. Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat honderd buurthuizen al zijn gesloten... en dat er nog eens tientallen dreigen dicht te gaan. De wens van gemeenten dat vrijwilligers de buurthuizen openhouden is een illusie... zegt de brancheorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening. De regelgeving is te ingewikkeld voor de vrijwilligers. Advocaat Bram Moscovici krijgt vandaag een laatste kans om zijn carrière als advocaat te redden. De hoogste tuchtrechter voor advocaten behandelt het hoge beroep in zijn zaak en doet over zes weken uitspraak. Eind vorig jaar werd Moscovici gewailleerd omdat hij zich niet aan de gedragsregels hield en de belangen van cliënten verwaarloosde. Gasten van een hotel in Los Angeles hebben water gedronken en hun tanden gepoetst met water uit een tank waarin zeker twee weken lang een lijk heeft gelegen. Deze hotelgast walgt nog van het water dat ze gedronken had. Het horrible. Het had very funny, sweet, disgusting taste. It's very, very strange taste. I can't barely describe it. Het lichaam in de watertank is vrijwel zeker dat van een vrouw die eind januari in het hotel was, haar ouders gaven haar begin deze maand als vermist op. Een van de oudste bedrijven van Nederland stoot een deel van het werk af. Na ruim 120 jaar stopt aardewerkfabriek Tigelaar in makken met het maken van het traditioneel sieraardewerk. Er is dus geen vraag meer naar de beschilderde borden, fasen en kopjes, zegt de directeur van de fabriek. De vraag naar het traditioneel makkemeren iederwerk en uh, decoreren tegels, want het get on Biden is. saal. is haast niks meer. Dat is deze en Matte Drik maar ophouden om die focus echt te richten op de professionele merk. Tegelaar ziet nog wel toekomst in het maken van tegels voor grote projecten van architecten. Op Hemelvaartsdag gaat de hele voorraad aan de aardewerk in de uitverkoop. Dat was nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl in een groot deel van het land vriest het licht en op een enkele plek heeft het matig gevroren. We hebben vanochtend een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. In de loop van de dag zien we de wolken geleidelijk toenemen. Dat zijn dan stapelwolken en wolkenvelden. Er kan een lokaal vlokje sneeuw vallen, op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 1 à 2 graden. Maar de koude, matige noordoostenwind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur tussen min 4 en min 7 graden ligt. Opnieuw dus een koude winterdag. Komende nacht gaat het opnieuw op uitgebreide schaal vriezen. En morgen hebben we dan vrijwel hetzelfde weerbeeld als vandaag: droog weer en een afwisseling van zonne- wolkenvelden. waarbij de middagtemperatuur rond of iets boven het vriespunt uitkomt. Zaterdag neemt de bewolking toe en in de avond gaat het misschien sneeuwen. Zondag wordt de kans op sneeuw nog groter. Nou, weer bij een verkeersinformatie: files op de A15 van Europort naar Rotterdam bij de Botlektunnel. Drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knoop het Ewijk 4 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moorgestel 3 kilometer.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 We worden er dik van, maar toch kunnen we de koekjes, het snoep en de chocola moeilijk weerstaan. Zoet is niet alleen lekker, het is een miljardenbusiness. De voedselindustrie blijft ons daarom verleiden om suiker te eten. Hoe doen ze dat? Zoete Verleiders in Zembla, vanavond 10 over 9, bij de Vara op Nederland 2. Je bent net zzp'er. Zelfstandige zonder personeel, zonder kantoor, zonder klanten misschien zelfs wel, want die moeten nog bellen. Nee, die ga jij bellen. Don't call us, we call you.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten zo met de piratenexpert van de Nederlandse vereniging... van kapiteins ter koopvaardij over particuliere beveiliging. U leest er al over op onze website nos.nl. Eerst naar de verkiezingen in Italië. Want Italië maakt de balans op van één jaar, Mario Monti. Premier is geliefd in Europa, maar wat minder in eigen land. Centrumrechts en ook de protestbeweging rond komiek Beppe Grillo... vinden dat Monti veel te veel op de koers van het strenge Duitsland zat... En dat hij minder oog had voor problemen in Italië zelf. Komend weekend zijn er verkiezingen in Italië. Correspondent Rob Soutberg ging per taxi naar een partijbijeenkomst van Mario Monti. Onderweg op de ringweg van Rome met Lorenzo Bittorelli. De baas van de grote taxibond van de stad. Een van de sectoren die ook te maken kreeg met liberaliseringspogingen van de regering Monti. Is ze niet gelukt? De taxisector is nog steeds niet geliberaliseerd. Een enorm verzet van de taxichauffeurs. De Europa die Mario Monti al het gouvernement is niet de Europa die de Italianen willen. De Italianen willen een Europa dat de Europa van de Eigenlijk heeft Monti zich nooit druk gemaakt om de mensen die echt werken. Hij heeft zich alleen maar druk gemaakt om de problemen die de banken hebben. En met die problemen is hij aan de slag gegaan. Maar echt werken zoals wij doen, daar heeft Monti echt geen verstand van. ...de problemen van de banken. En we van de banken, sincerelijk. We willen Europa van de banken niet. We willen Europa van de, de muziek die hier gedraaid wordt over een geluidsinstallatie. Paul voor een bijeenkomst van premier Mario Monti, demissionair premier. Rondom zijn persoon is een politieke beweging op gang gekomen... ...die meedoen aan de verkiezingen. Die beweging staat vierde op dit moment... In de peilingen. Er kunnen hier, denk, denk ja, zo'n 250 mensen zitten. Maar het loopt al aardig vol. Mondi di cose importanti ne ha fatte tantissime. Quella più importante è che ha ridato credibilità aan een paese cui all'estero si rideva. Vergis je niet, zegt deze meneer. Wat oudere meneer met een mooie uh, Toon Hermans-achtige snor. We zijn nog altijd niet uit de crisis. Wat Monti voor mekaar heeft gekregen... is dat hij het land weer geloofwaardigheid heeft gegeven. Maar natuurlijk, het is maar een jaar geweest. Het is eigenlijk allemaal pas net begonnen met hem. Monti moet nu terugkeren als premier van dit land... zodat hij dit land de komende vier, vijf jaar kan besturen. Maar makkelijk gaat het niet worden... Alle mensen weer een klinkt als Mario Monti binnenkomt. Wordt hij opnieuw premier, dan gebeurt dat in een Italië... dat nog altijd niet groeit. Waar de staatsschuld steeg naar het astronomische 2000 miljard euro. In de middag keren we terug op de taxistandplaats... en de chauffeurs vallen elkaar bij... Het jaar van de regering Monti bracht alleen maar lastenverzwaring. verzwaring. Premier keek alleen maar naar de eisen van Duitsland, zo zeggen ze. È un destro signora Merkel. Maar zo kijken jullie ernaar? Hij was een grote hulp voor Angela Merkel, maar niet zozeer voor Italië. Maar indubbiamente sì. Germania in campo di Mario Monti Een hele lading zonnebrillen. Kijkt mij aan. Wat hebben we bereikt? We hebben alleen maar meer belastingen gekregen. Italië is er zelf niet op vooruit gegaan. En het kan er zo zijn dat in het noorden van Europa... vol lof wordt gekeken naar Mario Monti. En wat hij bereikt heeft, hier merk je meteen... dat is helemaal niet zo. Althans niet voor deze Romeinse taxichauffeurs. We gaan het hebben over de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het zo hebben over uh, Snyder en Huntelaar. Maar uh, de grote verrassing ja. natuurlijk. Gisteravond in de Champions League. Zeg, daar krijgen we ook uh, bericht over binnen. Ja, ja. ja, er is een luisteraar. Dr. Berto heet hij op Twitter. Uh, volgt jou uh, met veel liefde, Tom. Um, ja. En hij vraagt hoeveel levens heeft Tom van het Hek eigenlijk nog qua voorspellingen om tien over half acht? Nou, niet, niet heel veel. <laughs> en uh, ik geef toe, vaak zei die voorspellingen natuurlijk ook enigszins dat je denkt, nou het zou ook wel nog een beetje anders kunnen. Milan-Barcelona heeft mij totaal verrast. Niet zozeer dat Barcelona moeite heeft met ploegen die een enorme muur voor hun eigen strafschopgebied optrekken. En dat Milan dat zou doen zou ook niet zo verrassend zijn. Maar die twee doelpunten die Milan maakt, die uitslag van 2-0, dat vind ik wel echt een hele grote verrassing. En Barcelona ook na de 1-0 totaal niet in staat was om iets zich op te richten. Heel flat speelde en ze zeggen wel eens, de grens tussen, zelf, uh, hè, tussen zelfvertrouwen en zelfgenoegzaamheid is mm. een hele kleine. Nou, het leek wel of Barcelona daar gisteravond toch echt overheen was gevallen. en Natuurlijk was er een hensbal en natuurlijk waren er allerlei dingen nog om aan te voeren. Maar Barcelona moet toch vooral naar zichzelf kijken. Deden ze overigens wel een afloop en zullen echt een van hun aller, allerbeste prestaties moeten gaan leveren... om deze ronde nog te overleven. Dus die voorspelling die kan nog drie weken stand houden. <lacht> maar hij is heel broos hoor, hij is heel broos. Want Milan en andere ploegen hebben natuurlijk wel ontdekt. Als je tegen dit Barcelona die muur neerzet, dan heeft dat tiki-taki-voetbal, zoals het zo mooi heet, moeite. En plan B, om Koeman eens te citeren, was niet voorradig gisteravond en zie je ook niet zo snel bij Barcelona. Dus het wordt een interessante, interessante terugwedstrijd straks. Nou, dan Galatasaray tegen Schalke 04. De Galatasaray kan wel sterren kopen, maar daarmee wordt het nog niet een sterke elftal, Tom. Nee, het was onthutsend, vond ik het bijna, want ik had hen ook echt wel wat sterker verwacht. Drogba, Ergens. Zijn best had nog wel wat aardige acties. Snijder aan de bal. Nog een paar keer een vleugje van dat je kon zien dat hij echt goed kon voetballen. Maar zonder bal. Verdedigend. Te traag. Eh, duidelijk geen enkel spelritme. Te zwaar ook gewoon. Het lijf te zwaar. Vervangen in de rust. Mijn is volstrekt logisch. En Carlathus mocht eigenlijk de handen dichtknijpen. Dat het uiteindelijk nog 1-1 werd. Prachtige openingsgoal overigens van die Hilmas die veel goals nou. gemaakt heeft. Heerlijke goal werkelijk. En Omschrijven toen ook het we nog eens Tom. Voor, ja, voor mensen hakje, die niet Met zijn hakje over de laatste verdediger ja. heen, buitenkant voetje... en toen in één keer vol op de vreef. Heerlijke goal werkelijk. Maar de gelijkmaker van Schalke was niet meer dan terecht. En uh, Huntelaar werkte daar erg hard. had ook niet zijn gelukkigste wedstrijd. Maar hij was toch een aantal keren goed betrokken... ook in de combinatie waar de goal uit viel. En uh, ja, Schalke mocht zichzelf uiteindelijk verwijten... dat ze niet al gewoon uh, gewonnen hebben daar. Maar uh, Galate Sarai in vele opzichten toch wel een elftal... ook met net veel iets te veel sleet in het elftal. En met name atletisch toch erg erg... Erg onderdoen voor de Duitsers gisteravond. Ja. Nou, dan nog de laatste Nederlandse vertegenwoordiger in het Europees voetbal. Ajax. Verdedig vanavond een 2-0 voorsprong in Boekarest. Dat zou voldoende moeten zijn op papier? Jij denkt dat ik nu nog een voorspelling ja? ga doen. Later, we Daar hebben altijd veel plezier is. van. Eh, daar <laughs> hebben we altijd veel plezier van. Kunnen we in 24 uur. Ja, 2-0 <laughs> op papier. Zo'n prachtige voorsprong. Net als Milan tegen Barcelona. Boekarest eh, was niet slecht hoor. Was zeker geen slechte broek. Ook door het centrum een aantal keren goed. Ajax zal vooral niet alleen 2-0 moeten verdedigen. Maar een goal moeten maken uit. Daar zijn ze doorgaans goed in. Ook Europees. Dus Ajax eh, met die ene uitgoal die ze gewoon moeten gaan maken. Het wordt een heet avondje. Maar laten wij toch zeggen dat wij morgen nog een vertegenwoordiger hebben in de Europa League, Ajax uit Amsterdam. Kijk eens aan. Tom van het Hek tot morgen. Geen leven erbij of Joeroe! geen meer ja, over? Ja, we zien het wel, ja. <laughs> okay. We hebben de geluidjes klaarstaan. <laughs> de bescherming van koopwaardijschepen tegen piraten. Ja, hoe moet je die nou bewapenen? Moet alleen het leger dat doen of mogen ook particulieren dat doen? Daar gaan we zo over praten. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Alles bij elkaar, nog, nog geen 20 kilometer file. Nou, dat is een veel, veelvoud minder dan gebruikelijk. Uh, wel files op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Bokstel, 2 kilometer. Na een ongeluk in de Botlektunnel op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam, 6 kilometer file. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel, 3. En bij knooppunt Polderplein, 2 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, bij knooppunt Ewijk 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mogen koopvaardijschepen particuliere beveiligers inhuren... om zich te beschermen tegen piraten? Nou, rederijen vinden van wel. De politiek is tegen. Eh, bestaat een verbod. Een discussie die al lang wordt gevoerd. Een rapport van het instituut Klingendaal geeft antwoord. Die steunt namelijk de rederijen. En vindt dat het huidige beleid van het kabinet... om alleen mariniers in te zetten voor de bescherming van schepen... niet langer houdbaar. Bij ons in de studio is Henri Lonneré na. Piraterij-expert en bestuurslid van de Nederlandse vereniging... van de Kapiteinsster Koopvaardij. Welkom in onze studio. Um, nou, het instituut Klingendal, um, bekend en vermaard, um, geeft het al aan. Beleid werkt niet, sterker nog, um, het is in de praktijk al ingehaald. Hoorden wij uh, eerder vanochtend om zeven uur. Een particuliere beveiliger bij ons in de uitzending... Uh, die uitlegde dat hij en andere bewapenschepen beveiligen. Wat vindt u daarvan? Ja, een bewapening van een beveiliging door bewapende particuliere beveiligers. Dat is natuurlijk wel een principe kwestie op Nederlandse schepen. De betrokken ministeries in Nederland die daar over gaan... Dat is veiligheid en justitie, eh, defensie en buitenlandse zaken. En eh, in de tijd hebben de ministers uitgesproken dat eh, zij eh, vasthouden aan eh, dat het geweldsmonopolie eh, in handen van de staat blijft. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijk principe eh, als eh, het, het bezit en het gebruik van wapens eh, vrij wordt eh, gegeven. Nou, we hebben eigenlijk in de nabije in verleden gezien hoe verkeerd dat kan gaan. Um, daarmee is niet gezegd dat het met private beveiligers verkeerd uh, kan gaan. Uh, het vakmanschap is er wel, het zijn vaak oud-militairen. Mm -hmm. Maar um, er zitten toch wel wat, uh, wat scherpe kantjes aan. Maar wat vindt u ervan dat nu momenteel uh, die koopverdij, die rederijen... koopvaardijschepen al bewaakt worden af en toe door... Uh, en dan op illegale wijze door private bewakers? Ja, dat is een, uh, dat is een, uh, een noodmaatregel eigenlijk van rederijen. Ze kunnen geen kant op en, en uh, toch willen ze dat de schepen veilig door uh, uh, piraterij uh, gevaarlijke gebieden kunnen varen. Ja, want het blijkt nu ook uit dat uh, rapport van uh, Klingendal dat bijna 90% van de schepen binnen de Koopvaardij um, onbeschermd door piraterijgebied, door piratengebied vaart. Uh, ja, dat, dat zeggen ze, uh, maar er is eigenlijk niet echt inzicht in uh, of daar dan uh, wel um, private beveiligers aan boord zijn. Mm. Uh, en om allerlei redenen uh, wordt er aangegeven van ja, uh, defensie uh, is niet te snel genoeg en uh, defensie is niet flexibel genoeg, is te duur. Um, maar dat is allemaal maar, maar relatief. Um, uh, goed, te duur. Um, een, een team kost, uh, van mariniers kost 5000 euro per dag. Uh, voor een reisje zou dat betekenen ongeveer een, een 100.000 euro. Uh, een privaat beveiligingsteam uh, zou daarvoor rekenen ongeveer een, een, een 75.000 euro. Uh, daar zit een verschil tussen. Ja. Nou, dat zou wellicht uh, uh, uh, aangepast kunnen worden. Dat, dat weet ik ook niet precies. Maar ik vraag, bedrag, af, ja. ik vraag me wel af... Ik vraag me wel af als uh, de ME massaal wordt ingezet bij voetbalwedstrijden... Uh, waarom er dan geen geld zou zijn om kofferdijschepen... die toch een aanzienlijke bijdrage leveren aan ons Bruto Nationaal Product niet beschermd zouden kunnen worden. Nee. Dus zegt u daarmee van, nee, hou het bij defensie? Of zegt u toch van, uh, ja. ook dat particuliere toe? Ja. Want in de landen om ons heen, Duitsland wordt er nu over gesproken... neigt daartoe, toe, België het net besloten dat het mag. Wat, wat vindt u nou dat de Nederlandse regering moet doen? Nou, ook dat, ook dat is maar net hoe je het zegt, hè. Uh, uh, Duitsland en Frankrijk praten praten erover, net als dat er in Nederland over gepraat wordt. Mm. Um, en, um, en er wordt dan wel gezegd van... Uh, ja, wij zijn in Nederland een, een eiland in, in, de, in de wereld... want in Nederland wordt het nog niet toegestaan. Ja. Maar um, uh, het is zo, um, er wordt een schip beveiligd door defensie... Defensie heeft genoeg teams klaarstaan om de schepen te kunnen beveiligen. Um, Defensie doet dat um, volgens alle regels die zijn afgesproken. Dat maakt het systeem uh, niet zo uh, snel, niet zo flexibel. Er moeten vergunningen aangevraagd worden als militairen moeten uitvliegen naar de schepen. Uh, vergunningen voor de wapens, vergunningen voor de mensen. Dat kost wat tijd. Daar kan Defensie niets aan doen. Uh, uh, op een of andere manier uh, kunnen private beveiligers dat, uh, dat uh, wel wat sneller doen. Maar uh, ja, uh, uh, daar, daar zit mogelijk wat, uh, wat winst in. Want, want maar, zou je niet onder bepaalde voorwaarden, zoals dat bijvoorbeeld, begrijpen wij, in Denemarken... en in Finland gebeurt, Groot-Brittannië, private beveiligers toch toestaan? Zodat ze op die manier snel ingezet kunnen worden? Als je dat maar strikt aan voorwaarden Nou, de, de Defensie zou dat, uh, zou dat ook kunnen. En het, het, het, het punt is zit hem hierin dat um, um, zet je mariniers in, van, uh, dus militairen in... Um, dan is er altijd een mogelijkheid tot, uh, tot opschaling... als een situatie aan boord um, ja, ja. Uh, slechter zou worden. Uh, de mariniers kunnen zwaardere wapens inzetten. Um, ze kunnen steun aanvragen van schepen, van, uh, van vliegtuigen, helikopters. Uh, zelfs als, uh, als er iets fout dreigt te gaan, of iets fout gaat... dan kan men altijd nog uh, via een diplomatieke circuit proberen zaken op te lossen. Al deze dingen die zijn er niet uh, bij um, uh, private beveiligingsfirma's. Die hebben die, die, die, die ruimte, die backup niet... Dus je zegt houdt bij Defensie. Dan is natuurlijk altijd die optie om in konvooi te gaan varen. Hè? Maar dat is niet een optie voor alle schepen. Want er is zoveel scheepvaartverkeer in zo'n groot gebied. Je zult ook per schip moeten beveiligen. Dat blijkt in praktijk erg moeilijk te zijn om in konvooi te varen. Men, men uh, doet het wel, maar uh, het is, het is in praktijk uh, is, het, uh, is het erg lastig. Uh, in, in die hele discussie uh, ontbreekt eigenlijk ook een beetje de positie van de kapitein. Want um, uh, als die, die, die kapitein uh, gewapende beveiligers aan boord heeft. Uh, er wordt geschoten vanaf het schip, dan is de kapitein verantwoordelijk. Mm. En uh, hoe je het ook wendt of keert, de kapitein blijft altijd verantwoordelijk voor alles wat er op en uh, vanaf zijn schip gebeurt. Uh, die man is helemaal niet opgeleid om, om, om te oordelen of er geschoten moet worden om te oordelen hoe gevaarlijk het is. Uh, hij heeft geen opleiding gehad in wapengebruik en toepassing. Maar wat zegt u nu eigenlijk daarover, over de rol van de kapitein? Zou dat ja. moeten veranderen dan? Zou die beter opgeleid moeten worden? Dat zou, dat zou natuurlijk een mogelijkheid zijn, maar dat, dat, dat, dat is in het hele opleidingspakket van, van gezagvoerders, is dat, uh, is dat toch behoorlijk fors. Ik vraag me af of, of we zover willen gaan. Maar um, zo'n kapitein heeft wel vertrouwen in uh, militairen die namens de Nederlandse overheid aan boord van schepen komen. Er zijn ook nee. hele goede afspraken. Um, maar hij ziet natuurlijk ook wel um, wie er aan boord komen van de, van de private beveiligingsfirma's. En, en, en dan zegt hij ook wel van ja, um, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Ik ben degene die verantwoordelijk is. Nou, uw standpunt is uh, helder. Henri ronneré dank dat u uh, bij ons in de studio uw standpunt wilde uitleggen. Piraat-expert en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van de kapitein Ster Nou, We gaan even naar Rotterdam. Niet voor de haven, maar vanwege de kantoorpanden. Want ook daar staan ze leeg van die grote, lege, lelijke gebouwen. Maar die toch ook nog wel veel geld waard zijn, Marno. Je kan er toch wat van maken, want daarstraks hadden wij het geluid van kapotte tegeltjes, krakend hout en kilo's tapijttegels die op de grond liggen. Dat is de voormalige sociale dienst, maar hier je hoort de muziek op de achtergrond. De verslaggever heeft al een warme cappuccino gehad. En we zitten hier in een, het is een beetje de stijl van Berlijn, zei je net? Ja, zeker. Het is uh, heel industrieel doet het aan, maar wel met een uh, moderne hoesje. Het is gewoon een combinatie van modern en vintage. En hoge plafonds. Manager Pit Boonstra van het Student Hotel. De systeemplafonds van crediteuren, debiteuren. Fix, weggebroken. We kijken tegen de, de, de, het leidingwerk aan, zoals dat er tegenwoordig modern is. De tegels eraf gebikt, je kijkt tegen de ruwe muur aan. Tafels en stoelen, allemaal van verschillende stijlen door elkaar. Industriële lampen. Dit is de kitchen. Ja, dit is het restaurant van het Student Hotel... Dat is toegankelijk voor iedereen, ook voor onze studenten, maar ook, voor, ook de buurt. voor de buurt. Ja, zeker ook voor de buurt. We hebben hier lunch, ontbijt, koffie, D avond. Dit even. was ook een deel van de voormalige sociale dienst. Hè? Dit gebouw staat tegen dat ander aan, wat dus waar we vanochtend waren... wat nog helemaal gesloopt moet worden, gestript eigenlijk. En dit kun je er dus van maken, want een studenthotel, student wat is dat? Uh, de studenthotel uh, biedt huisvesting aan uh, studenten... Voor uh, één of twee semesters van tien maanden. Maar ook per nacht, per maand. En, uh... je, je komt met je zak met kleren en je laptop binnen en je kunt uh, gaan studeren? Ja, je hoeft niks mee te nemen. Internet is inclusief televisie. We hebben een sportschool. Je krijgt een fiets, uh, gas, water, licht. en Een hele leuke community waar je kan Kost studeren. Kost dat, zo'n kamertje per maand? En die gaan dan vanaf 595 euro. Ja. Kijk, daar kan je je studiefinanciering ook in steken. En zo heeft dit gebouw dus een compleet nieuwe bestemming gekregen. We gaan straks eens een kijkje nemen in een van de studentenkamers. En als het goed is, gaat minister Blok van Wonen in Amsterdam... zo'n soortgelijk gebouw, althans een showroommodel, openen. Want ook daar gaan ze een studenthotel opstarten. Zo krijgen die grijze, grauwe kantoorkolossen een nieuwe bestemming. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Dan gaan we maar eens naar de Telegraaf. Het is vandaag de belangrijkste dag... In mijn zakelijk leven, dat zegt Bram Moskovits in de krant. Bekende strafpleiter moet zich verdedigen voor het Hof van Discipline in Den Bosch. En het is de laatste kans voor hem om een beroepsverbod te voorkomen. De Raad voor Discipline besloot in een vorige uitspraak, een voorlopige uitspraak in oktober, Moskovits levenslang te schorsen. Onder meer omdat hij het aanzien van de advocatuur schade. Moskowicz erkent fouten te hebben gemaakt, maar vindt een beroepsverbod een te zware straf. Het kabinet heeft een woonakkoord gesloten... maar volgens het FD zijn de banken daar nog helemaal niet klaar voor. De krant schrijft dat het nog zeker enkele maanden duurt... voordat banken de startershypotheken uit het akkoord... ook daadwerkelijk kunnen aanbieden als product. Want de banken vinden de variant... waarbij maximaal de helft van de hypotheek aflossingsvrij mag zijn... te complex. En bovendien indruisen tegen de roep om eenvoudige financiële producten. In Guyana is een grote hoeveelheid drugs gevonden in een zeecontainer... met bestemming Nederland... Volgens het internationale persbureau Reuters gaat het om 360 kilo cocaïne. Drie mensen zijn aangehouden, onder wie één Nederlander. De drugs zaten verstopt in een vrachtje hout. We hebben de West-Fries en de Amsterdammer. Maar hebben we ook een Noord-Hollander? Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken denkt van niet, zegt hij in gesprek met RTV Noord-Holland. Ik denk dat veel mensen zich eerder West-Fries voelen of, of dat ze in de streek rond, rond Haarlem zich, zich heel erg... Geworteld weten of dat ze zich Amsterdammer voelen. Um, eerder dan dat het precies met de provinciegrenzen samenvalt. Ja, zo kan je het probleem van de fusies ook oplossen. ik wil Noord-Holland, Flevoland en Utrecht namelijk samenvoegen. Hij gaat de komende weken op tournee om zijn plannen uit te leggen... en bestuurders en bewoners. Een kok in Breda die gratis voedsel uitdeelt aan daklozen... mag niet meer in de buurt komen van de daklozenopvang. De kok biedt zijn eten op straat aan, maar het liep zo storm... dat hij er nu mee moet stoppen van de gemeente. De kok Rehal Lamil reageert bij Omroep Brabant. Het doet mij echt serieus pijn. Ja, omdat ik hoor bij die arme mensen. Ik wil graag dat altijd bij hen. Ik wil graag voor die armen zorgen. De gemeente Breda vindt dat de kok voor overlast zorgt. Bovendien is het beleid van de gemeente dat daklozen alleen eten mogen krijgen... als ze daar iets voor terugdoen. Hmm. Nou, dan nog even. Ja, het, het is echt te goor voor woorden. Maar we doen het toch. Gasten van een hotel in Los Angeles hebben weken gedoucht... en hun tanden gepoetst met water waarin een lijk aan het ontbinden was. Het lichaam lag in een waterbassin op het dak van het hotel. Nou, deze gast... Had wel een vermoeden dat er iets niet in orde was met het water, maar heeft desondanks dagenlang dat water toch gebruikt. There was something wrong. The, the pressure in the water was terrible. The shower was awful. It made me feel really sick yesterday and until now, knowing that we've been drinking this water for eight days. Ik heb er niet eens gedronken en ik word er al ziek van. Volgens de politie van Los Angeles is het gevonden lichaam van een jonge vrouw. Ze lag al minstens twee weken in dat bassin op het dak. En wat dat doet met een like, dat gaan we nog proberen uit te vinden vanochtend. U hoort ook meer over die piraterij en problemen bij hypotheken. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond in de Europa League. Wow! ho! -ho, -ho! Steeuwe West Ajax. Het zou een doelpunt kunnen zijn en het is een De Europa League. Vanavond om half negen in Langs de Lijn. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.